Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie zonder de gestolen sieraden. De partij is ontdekt bij een 31-jarige vrouw. Ze had de sieraden gestolen in bejaardenhuizen in het hele land. Ze liep daar steeds rond lunchtijd binnen en klopte aan bij bewoners. Ze deed zich dan voor als medewerkster. Eenmaal binnen stopte ze de sieraden in haar zak. De vrouw werd in juli opgepakt nadat ze had toegeslagen in een verzorgingshuis in Delden, in Twente. Ze heeft tussen de 400 en 500 diefstallen bekend. Vanavond zit de zaak in het programma Opsporing Verzocht. In de Nederlandse zee- en binnenwateren zijn deze zomer negen mensen verdronken. De reddingsbrigade heeft 369 mensen kunnen redden uit zeer levensbedreigende situaties. Volgens de reddingsbrigade stijgt het aantal mensen dat jaarlijks in het water in de problemen komt. Vorig jaar werden 342 mensen gered en het jaar daarvoor 270. De brigade pleit voor meer voorlichting en meer aandacht voor zwemonderwijs. In Maleisië zijn de stoffelijke resten aangekomen van negen slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17. Onder hen zijn twee mensen met de Nederlandse nationaliteit die in Maleisië worden begraven. Ook het lichaam van de piloot zat erbij. Hij kreeg meteen een militaire begrafenis. Waarschijnlijk zijn dit voorlopig de laatste stoffelijke resten die naar Maleisië worden teruggebracht. De overige Maleisische slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vandaag herdenkt de Tweede Kamer de 298 slachtoffers van de vliegramp. De Amerikaanse zanger Jimmy Jameson is overleden. Als zanger van Survivor scoorde hij in de jaren tachtig hits als Burning Heart en The Search Is Over. Op The Eye of the Tiger is Jameson niet te horen. De grootste hit van Survivor werd gezongen door zijn voorganger Dave Bickler. Als soloartiest zong Jameson onder meer I'm Always Here. Dat was de openingstune van de tv-serie Baywatch. Jimmy Jameson overleed aan een hartaanval. Hij was 63 jaar. Juist volgende maand zou Survivor optreden in Zwolle. Dat concert gaat nu niet door. Het weer in het noordoosten en zuidwesten. Eerst wolkenvelden met kans op een bui. Later vandaag schijnt overal de zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij knooppunt Badhoevedorp 2 kilometer file. Op de A9 Alkmaar-Amsterveen bij Afrit Haarlem-Zuid ook 2. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A12 Den Haag richting Utrecht 2 kilometer bij Knobbert Lunette. Tot zover de verkeersinformatie.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 They got a little son, and Papa got a cradle down, Yeah, I'm talking about Papa. He was the poor richest man in town. Well, there was old man who was so fine like Papa. He was the only friend on mine. Yeah, Papa. He was the poor richest man in town.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 for riches man FM Race Radio, Pit Report. En ondertussen is de Via Masters Historic Formula One Championship begonnen. In heel Zandvoort zijn ze te horen. En op het Zandvoort zijn ze te zien. En Willem van Denzen is daar nog steeds aanwezig. Willem, goedemiddag nogmaals. Pia Masser in Storix-Fonduele uh, Wangen en dan uh, zijn de auto's top 90, uh, die zijn gestart. Maar we hebben inmiddels alweer vijf ronden afgelegd en de start uh, in tegenstelling tot een uh, Grand Prix zoals we die hadden ingelezen. Het was geen vader start, maar een uh, rollende start. Uh, maar het is in een geld uh, uh, natuurlijk. Uh,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 Cracker Thornton die rijdt in een uh, Logus 91, die kwam wat slecht weg viel uh, terug uh, naar positie 8. We hebben nu een stolt in de wedstrijd 1 uh, Michael Lines met een hesket, tweede Zaier Fitzfish in een Ensign uh, Tiador. Een auto in de Junipart uitvoering, een de auto waar ooit uh, onze plaatsgenoot uh, Jan Lammers uh, Formule 1 in uh, gereisd heeft. En op de derde plaats vinden we nu terug uh, Christophe uh, datsvam die rijdt in de Williams. Vierde is dan inmiddels uh, de slechte stad uh, Gregory Thornton, die in een uh, Lotus 91 in de John Player Special uitvoering rijdt.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 Summer night.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 The Chicago died. The night Chicago died. What a night it really was. What a fight it really was. The night Chicago died. Paper Lace. ]Bravo. Dat is het. Dat was hem. Ja, dat was hem toch. <laughs> ah. Nou, het begint opnieuw. Ja, gewoon nu pas afgelopen. Eigenlijk. Oh, is het pas afgelopen? paperless. peperlees. <laughs> beroemd, hey, Wereldberoemd, hè? Ja, wereldberoemd. Nou, ik, ik, had, ik zou het niet meer weten. <laughs> nee, ik, ik had, het, had het echt niet meer ik weten. Ik geloof uh, dat het ook het enige wapenfeit is van ze. Dus ja, oké. Okay. We zijn andere... nog steeds bezig met, uh, met de Veronica top 40 van uh, 24 september, 9, 24 augustus. 1974. 1974. de laatste top 40 die op het descentschip Veronica werd uitgezonden. Want de zaterdag erop was het allemaal klaar voor zover u... Uh, weet uh, so En so um, ja, we staan daar al vijf uur... Bezig. ...het vliegt om, man. Ik heb helemaal geen idee... ...dat ik hier al vijf uur bezig ben. Ja. Maar nee, ik vind dan, omdat het zo leuk is uh, Dat zal het zijn. Waarschijnlijk. Dat het zo leuk is. Wat is de volgende? We zijn we toen aan de nummer drie van die top tien. Ja. Mud and Rocket. Now this year is the story of Abigail... Yes, oh, well, oh, well, you Not so you're sitting in the sunlight store where all the gas stuff started.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 Subscribe Met een uh, zeer persoonlijk liedje. Helaas inderdaad dikke vrienden met Rob Oud. En uh, dat is op een gegeven moment door uh, allerlei toestanden was dat ineens over. Het ja. wat gekoeld.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 Wat een drama. Fijn dat je het even wil delen. Ja. ja, ik vind het heel erg. Hoe vind jij dat nou, Maris? Uh, ja, nee, dat vind ik. <lacht> <lacht> ben ik heel hij, blij om eigenlijk. Hij zat al zo geïnteresseerd te luisteren. <lacht> uh, ik zat eigenlijk uh, naar uh, de webcam te kijken van het Circuitpark Zandvoort. Ja. Uh, ondertussen is namelijk die race afgelopen. Daar dus... ja. uh, zat ik een beetje naar te kijken. En okay. heb ik inderdaad uh, Ajax het 2-0 verloren van uh, Groningen. Ja. Mm. En uh, Zwolle die heb ik ook verloren. Van Mak. Van Breda, inderdaad. 3-1 is er daar geworden voor Breda.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 we gaan nu verder met die hoge hoogte Eric Clapton. But I did not <laughs> het is echt hard werken. Zweet op het voorhoofd. Zweet op mijn voorhoofd, man. Dat is niet te geloven. Het is echt niet te filmen. Dit, uh, dit is nou vreselijk. Nou ja, oké, okay, maakt het wel niet uit. We doen het met plezier. Uh, dit is de laatste keer, helaas, dat we naar het circuit gaan, uh, dames en heren. Dat is de laatste keer alweer. Jij, dus de laatste keer alweer. En nu staat hij natuurlijk net niet op. Ja, nee hij wel. Dat zul je altijd zien. Hier, Wim Zandvoort Pit Report. Ja. Doe ik het zelf wel. Ja. Doe met jij het Willem, maar even. Met Willem van Denzen op circuitpark Zandvoort tijdens de historic Grand Prix uh, van 2014. Willem, uh, voor de laatste maand goedemiddag. Ja, goedemiddag, Roma's. Uh, Circuitpark Zandvoort, uh, historic campfire. Uh, nou, de historic campfire, uh, dat uit de meeste mensen uh, voorkomen. Uh, die is inmiddels uh, afgevlagd. Uh, mooie race geweest. En een race ook uh, die onderbroken werd uh, met een safety car. Omdat uh, een van de auto's en dat was dan... Uh, ...die bij bosch uit toch niet precies de route aangehield. Wat de bedoeling is, die ook strand bleef op een vervelende plek staan... ...zodat die gevaar zou kunnen opleveren voor andere auto's. Die moesten eerst verwijderd worden. Het werd ook keurig en snel verwijderd weer door de afslijpdiensten. Daarna werd het geld weer losgelaten en ging ze nogmaals van start. Twee keer een start dus met die formule 1 nou, altijd leuk, zo'n start... Uiteindelijk de winnaar nou, werd uh, Michael Lyons. En op de tweede plaats uh, werd het uh, Christophe uh, met Die met een prachtige menu in de Simon Fish, zijn viswisselschotter. Die uiteindelijk als uh, derde uh, eindigde. Die heren die worden nu gehoordigd. Dus ze zijn de...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 Dus wordt er echt op deze regels van vandaag de wedstrijd bepaald? Ja, die wordt van vandaag. Toen de tijd bestond, safety car of niet, en er werd er altijd aan doorgereisd. En werd een scheele vlag geswaaid en dat was het. Oké. En Zo! Er komen een paar autos voorbij rijden. Goed, ze zien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 Waarom we doen het Oké, bye Bedankt.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 Tell I me. Mean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 In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag 31 augustus 1974 haar uitzendingen om 6 uur staken.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 Swim Spaans en Chris Nihot. De machinisten Ko van Ieperen, Jan Klein en Maarten de Reus. Dan het studiopersoneel. Hoofdtechnicus José van Groningen. De zendetechnici Hans van Velzen en Jan van Bers. De geluidstechnici Jaap Borst, Artem Entlieg, Johan van der Kolk, Rein Ruitenbeek en Ruud Doets.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 Ligt op de Noordzee, Noordzee, Noord. Zo'n zes mijl uit de kust ongeveer. Daar op die mooie. Zee. Er bestaat, storm, maar beug maar het noorden en die blijft voor mij het mooiste stip wat er bestaat. Dan moet je binnenkort toch weg na al die jaren, jaren.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 ik verbrand door zijn medemens. Hij was een boosdoener. De Sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica... sterfte ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me.